Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental na de Israëlische aanval in Beirut van afgelopen nacht... is opgelopen tot 15, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Doelwit zou een hooggeplaatst Hezbollah-lid zijn geweest. Volgens de Israëlische nieuwsorganisatie Haaretz is de liquidatiepoging mislukt. Bij de luchtaanval van vannacht werd een flatgebouw van acht verdiepingen verwoest. Israël voerde ook overdag aanvallen uit op dorpen in de Baalbek-regio...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 Frans Timmermans verweten coalitiepartijen de samenleving te verdelen door bevolkingsgroepen over één kamp te scheren. In het noordwesten van Pakistan zijn minstens 37 mensen omgekomen bij gevechten tussen Soenieten en Shiieten, meldt de regionale politie. Ook zouden er 25 mensen gewond zijn geraakt. Volgens de politie staken gewapende mannen winkels, huizen en overheidsgebouwen in brand. Daarnaast zouden groepen elkaar hebben beschoten met zware wapens.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 En nog een auto met pech op de A10 zuid bij Amsterdam tussen knooppunt en Nieuwemeer richting Utrecht. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechte reis ook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Z Met nu de Watertoren. I was blown away, what could I say? It all seems to make sense. You're taking away everything. And I can't Yeah Tot de 6.9. Zie Saturday night and I'm doing all right, yeah Doing all right on Saturday night All right, Saturday night and I'm doing all right, yeah uh -huh. Doing all right on Saturday night Living up in the magic city, keeping up the Table everybody shaking on and cheese and make making my play. <laughs> Getting on down with the ladies dancing the night away. Hey, really love this place I found. I think it's about to hit this place in time. For the diet, I just don't know what's got into me. Be. Been crossing that bridge with less.